Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Buffalo in Groningen zijn afgelopen agent en een nog onbekende vrouw om het leven gekomen. Rond 8 uur kreeg de politie een melding van mishandeling in een huis in Buffalo. Binnen werd het lichaam van de vrouw gevonden. De vermoedelijke dader was volgens de politie naar het treinstation gegaan. Daar ontstond een schietpartij waarbij een 48-jarige hoofdagent om het leven kwam. De verdachte van 25 raakte gewond. Hij is gearresteerd. Ook een agent en een omstander raakte gewond. Zij zijn niet in levensgevaar. Op een persconferentie vannacht sprak burgemeester Reewinkel van Groningen van een verschrikkelijk incident. Hij heeft de commissaris van de Koningin van de Berg en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie op de hoogte gebracht. Burgemeester Bouvet van Sliedrecht heeft zijn functie per direct neergelegd. Hij kwam in opspraak door het traditionele Baggerfestival, waarvan hij voorzitter was. Vijf jaar geleden zou na het festival in opdracht van Bouvet... teveel geld zijn achtergehouden van horecaondernemers. De geruchten over de kwestie leiden tot politieke spanningen in Sliedrecht. De commissaris van de Koningin heeft nu besloten dat de PVDA Bouvet voorlopig wordt vervangen... door gedeputeerde Tony van der Vondenvoort. De Amerikaanse regering gaat fors korten op de uitgaven. De komende twaalf jaar gaat het om 4000 miljard dollar als het aan president Obama ligt. Hij wil daardoor over vier jaar al het begrotingstekort hebben teruggebracht tot 2,5%. Daartoe wordt bezuinigd op defensie en de medische voorzieningen voor armen en ouderen. Voor het eerst heeft de internationale gemeenschap de Libische kolonel Gaddafi opgeroepen om af te treden. In Qatar kwam een nieuwe internationale contactgroep bijeen waarin landen uit Europa en het Midden-Oosten zitten. En de Verenigde Naties, de Arabische Liga en de Afrikaanse Unie. Aan de top deden ook vertegenwoordigers mee van de Libische opstandelingen. Dan het weer nog. Vannacht in het zuiden en westen wolkenvelden. In de rest van het land vrij helder met minima rond het vriespunt. Overdag bewolkt. Middagtemperatuur 12 tot 16 graden. Dit was het en... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 Se despierte con la luz de tu mirada yo a Dios le pido que mi madre no se niet que mi padre me recuerde je niet meer weggaat. Ik wil dat je niet meer weggaat. Ik wil dat je niet meer weggaat. Ik wil dat je le pido descanse cuando de amarte se trate mi cielo a Dios le pido por los que me quedar y las noches que aún no llegan yo Adiós, le pido Por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos Adiós, le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. Adiós, le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo Adiós, le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte un segundo más de vida para darte Siempre yo quedarme un segundo más de vida yo meer leven. Ik wil niet meer leven. Ik wil niet meer leven. Ik wil niet meer leven. Ik wil niet meer leven. Ik sea este corazón leven. Ik wil niet meer leven. Ik wil niet meer leven. Ik wil niet meer leven. Ik wil de meer leven. Ik wil Twirling my hair Dreaming in the checkout